Het NOS-journaal. Mark Visser. Het KNMI waarschuwt voor extreem onweer in een groot deel van het land. Er is code Oranje afgekondigd voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Daar kan in de komende uren zwaar onweer losbarsten. met plaatselijk zeer zware windstoten en mogelijk hagelbuien. Er wordt hinder voor het wegverkeer verwacht en plaatselijk wateroverlast.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 De Kamer reageert verdeeld op het plan van de PvdA om de rol van het staatshoofd te beperken. VVD en CDA zien geen noodzaak om iets te veranderen. De SP noemt het een halfbakken voorstel. Volgens de SP maakt de PvdA geen echte keuze voor een politiek of ceremonieel koningschap. Fractievoorzitter Roemer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 In Chili is een jongen van 14 bezweken aan een schotwond die hij gisteren opliep tijdens een betoging tegen president Piñera. Hij werd in de hoofdstad Santiago vermoedelijk vanuit een politieauto beschoten, schrijft een Chileense krant. Onder aanvoering van vakbonden en studentenorganisaties gingen in heel Chili honderdduizenden mensen de straat op om goedkoper en beter onderwijs te eisen. Bij gevechten tussen betogers en de politie raakten ongeveer 25 politiemensen gewond en er zijn zeker 20 mensen opgepakt. In Italië wordt het weekend niet gevoetbald op het hoogste niveau. De spelers van de Serie A staken. De spelersvakbond en de clubs zijn het niet eens geworden over een nieuwe CAO. Zo wil de vakbond niet dat spelers die bij hun club niet meer tot de A-selectie behoren... in hun eentje moeten trainen. Ook is de spelersbond het er niet mee eens... dat clubs in het laatste vier jaar van een contract... niet meer alle verplichtingen hoeven na te komen. Vorig jaar ging in Spanje de eerste speelronde van de Primera División... niet door vanwege een staking, maar daar is het conflict inmiddels opgelost. Het weer verspreidt over het land enkele regen- en onweersbuien. In het oosten vooral met hagel- en zware windstoten. Temperatuur tussen de 20 en 25 graden. Morgen veel buien en met 19 graden een stuk koeler. Zondag meer kans op zon. ANB Verkeersinformatie. In het noordoosten en oosten van het land moet u de komende uren rekening houden... met flinke overlast door zware regen- en onweersbuien, hagel- en ook zware windstoten. Daar staan er, in totaal staat er 70 kilometer fiede. Het meest in het midden- en oosten van het land. Het heeft ook wel te maken met het slechte weer rond Utrecht en Arnhem. De opvallende files die staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor de Afrit Bunschoten, 8 kilometer. De andere kant op tussen Hoevenlaken en Eenbrugge ook 8. In het zuiden is het erg druk bij Maastricht in beide richtingen. Langs de file op de A2 naar het zuiden voor Maastricht 6 kilometer. Is een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij het ringvaartaqueduct. Twee kilometer staat erachter, de rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A16 vanuit Antwerpen... tussen de grensovergang en knooppunt Galder, 5 kilometer. A50 van Arnhem naar Os tussen Renken en knooppunt Ewijk 7. Dan de spoorwegen. Het uh, treinverkeer is op veel plaatsen onregeld door blikseminslag. Tussen Arnhem en Zevenaar rijden geen treinen. En tussen Nunspeet en het harde lichte treinverkeer eruit. Er rijden daar wel bussen, houdt u rekening met meer dan een uur verdraging. U kunt daar het beste omreizen reizen via Deventer. Ieder uur. Ieder uur in de eerste week van september. Ieder uur van 9 tot 5 maakt de Bank Giro Loterij een winnaar bekend van 25.000 euro.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag hier vanuit Café De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om de uitzending hier bij te wonen met Agnes van Ardennen. Over dreigende faillissementen in de tuinbouw, over honger in de wereld. Nederland dreigt ook het domste jongetje van de Europese klas te worden. Dat zegt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Laat asielzoekers werken, zegt de ChristenUnie. Geef ze geen valse hoop, zegt de VVD, een debat. GroenLinks is woedend op minister vragen, u hoort waarom. Journalistenpanel met Margriet van der Linden en Paul van Gessel. Zanger Maarten van Roosendaal over de film Melancholia, onder andere, van Lars van Trier. Barbara Barend komt langs om over sport te praten De column van Justus van Oel. Heel veel satire en natuurlijk, zoals altijd, live muziek, dit keer Danny Vera. Denny Vera, nu nog door één andere zanger begeleid, maar zodra ik met band nog viermaal krijgt u hem te horen. U kunt reageren op deze uitzending via Twitter natuurlijk, hashtag AVROVML. U kunt mailen naar vrijdagmiddaglive en u kunt ons ook bekijken via de website avro.nl/slash vrijdagmiddaglive. Ze is CDA-prominent, was Kamerlid en minister. Was vier jaar lang de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Wereldvoedselorganisatie in Rome. En is sinds juli weer terug in Nederland als voorzitter van het productschap Tuinbouw. Agnes van Adene, welkom. Dank je. Deze week uh, hoorden we van de Rabobank dat de EHEC-bacteriën 30% van de tuiners dus in financiële problemen brengt. Hoe groot zijn die problemen? Die problemen zijn, uh, zijn zeer groot qua omvang uh, en hebben een enorme impact op, uh, op de planning van ondernemers. Wat gaan we volgend jaar doen? Ik bedoel, dit, dit seizoen is weg uh, vanaf het voorjaar en juist net in de periode dat er volop werd geoogst, tomaten, komkommers, uh, paprika's, uh, brak. Dat EEC-verhaal, moet ik zeggen, want dat sloeg helemaal niet op onze producten. Uh, maar dat was een groot probleem. Men dacht dat er een, een soort van virus op, uh, op diverse producten zat. Bleek achteraf niet waar, maar het heeft weken geduurd... voordat duidelijk was uh, wat de, de effecten en wat uh, de oorzaak was. Het dat faillissement, is het zo erg? Um, men zit in de problemen. Hoe diep dat is, dat weet alleen de Rabo. Maar wat we wel weten is dat het consumentenvertrouwen... in diverse producten natuurlijk naar beneden zijn gegaan. En we moeten het hebben van het consumentenvertrouwen. Dus we zijn nu een uh, promotiecampagne. Uh, die zijn we al gestart dit jaar uh, in Duitsland met name. Want dat is onze grootste afzetgebied. Uh, en daar gaan we de komende jaren mee door. Onze komkommendeugd. Want vertrouwen uh, komt te voet, maar vertrekt te paard. Ja. Dus het gaat een stuk sneller dan dat je het weer terug gaat. Ja, Het is ook heel moeilijk hè, om met zo'n campagne dat weer te herstellen. Dat lukt best als je het met elkaar doet. Dus we doen het collectief, uh, met collectieve middelen. Dat is ook de winst van een productschap tuinbouw... waar we collectief gelden bij elkaar brengen. En bij dit soort van crisis... we hebben ook het hele crisismanagement in de afgelopen uh, weken gedraaid... als productschap, omdat we een neutraal platform zijn boven de partijen staan en geld beheren namens alle ondernemers in de tuinbouw in Nederland. Dat zijn er 30.000 op dit moment. Die en campagne dat... wordt dus ook door het product namens al die ondernemers gevoerd. Dat klopt en de Europese Unie legt daar nog eens eenzelfde bedrag bij. Dus het is ook niet zo dat we het helemaal alleen hoeven te doen. We doen het ook samen met de Belgen. De Belgen hebben net zo goed uh, last. last gehad van ja. deze vreselijke campagne. En het is te hopen dat dit niet meer gebeurt. Maar ik ben er bang, van, bang voor dat zoiets zich vaker voordoet, alleen al vanwege het feit dat we uh, open grenzen hebben. Dat we steeds meer uh, zorgen hebben over onze gezondheid... wat op zich een goed, uh, iets goeds is. Maar als er dan ook maar iemand in de wereld roept... pas op, dat je dit niet neemt, want... terwijl de relatie nog niet is aangetoond... Ja, dan gaat de consument toch denkend aan eigen lijf en lichaam... zeggen, nou, ik, do, ik laat het even liggen in het schap. Dat is ook gebeurd. Een uh, nadeel van de open grenzen? Dat is het nadeel van de open grenzen. Het voordeel is weer dat een productschap tuinbouw eh, meedenkt met ondernemers... om ervoor te zorgen dat die producten inderdaad dat er helemaal niets aan mankeert. Eh, dat we de, de grootste standaarden, de hoogste standaarden op, opzetten en opleggen... Eh, voor alle ondernemers in Nederland. Nee. Zodat niemand kan zeggen, ja, daar zat toch een klein dingetje op. We hebben een heel systeem van tracing en tracking. Elke consument kan precies nagaan welke waar vandaan, er, komt. Waar vandaan ja. komt. En we hopen dat dat ook het ik nog niet zo lang, voorzitter, van het, het productschap Tuinbouw. Sinds 1 juli? Ja, en, en dat is, althans was het voor velen, ook wel een opmerkelijke overstap. Onder andere omdat u in 2007 bijvoorbeeld gezegd hebt dat u wel Ban ki Moon tegen deze tijd op zou willen volgen. De, ja, maar dat zit er niet. De basis niet van de VN. Zit ja, de nee, dat in? zit er niet. In. Echt niet. Hey, Ban blijft zitten. Uh, oh, die die dat zal is alweer <laughs> voor een volgende periode doorgegaan. Maar zou u het nog willen? Stel dat hij zou vertrekken. Je weet maar nooit. Maar voorlopig zit hij ook waar die zit. Uh, u wacht uh, nog, even. Nog af. weer voor 4, vijf jaar. Uh, dus we houden de ogen en de oren open. We gaan zo uh, met u doorpraten: uh, Over uzelf, over honger in de wereld, over het CDA. Maar eerst een lied dat Suzanne Matthijssen over u heeft geschreven, nadat ze googelde op uw naam. Een katholieke tuindersdochter uit het welige Westland... biedt haar vader in zijn kassen vaak een helpende hand. Ach, ze zou zo graag studeren, maar ze ziet helaas geen kans... als een groentomaatje blijft ze hangen aan de plant. Als apothekersassistenten krijgt ze arbeidsvitamine... en voorziet het hele Westland op haar nachtdienst van morfine. En laat bloeien Agnes, ze is al 35 als ze in de raad komt... Voor het CDA in B 88 B in Vlaardingen waar men de B haring mee te kaart is ze twee jaar later wethouder van economische zaken daarna biedt ze de Tweede Kamer versterking ze wordt minister van ontwikkelingssamenwerking. oh dan naar Rome voor de FAO halleluja niemand met een lege maag naar bed is haar credo wat zal ze er zelf hoorlijk hebben gegeten duurzame kweekvis wel te verstaan want dat is de toekomst moet u weten ze heeft wel heel veel kritiek ik koop uit eigen CDA. Dat hele congres vond zij niet zuiver op de graad. In het buitenland snapt niemand dat er hier wordt gedoogd. Ze zegt Nederland valt terug tot de middenmoot. Voormalig tuindersdochter, nu invloedrijke vrouw. Gaat hier weer aan de slag voor het productschap tuinbouw. Agnes van Ardenne, die tomaat is nu wel rijp. Welkom bij vrijdag, visdag. Vrijdagmiddag. Live. <applaus> Susanne Mathijssen, Henri van Loon en Vera Kee. Over mijn gast, Agnes van Ardennen. U ja, komt een beetje terug naar uw wortels eigenlijk, hè? als voorzitter van de ja. op tuinbouw. Ja. Ik ben weer terug waar ik uh, geboren ben, om het zomaar te noemen. Het Westland, dat is zeg maar de bakermat uh, voor de tuinbouw... Uh, dicht bij uh, de zee, uh, dicht bij het licht, zo is het ook ontstaan. Dat daar groente en fruit werd verbouwd. Bollen hadden we al langer langs de, langs de zee, op de zandgronden... Uh, en vlak na de oorlog uh, was natuurlijk het adagium in Nederland... er moet voedsel komen. Dus met name het Westland moest zich gaan specialiseren in uh, voedsel verbouwen. En in Aalsmeer en omgeving mocht men bloemen. Gaan kweken. Dat was daar aan, voor, aan voorbehouden. Dus we de thuis inderdaad tomaten. Maar mijn vader was kleurenblind. En die kon het verschil niet zien tussen rood en groen. Dat is lastig. En dat is voor kweken. een tomaat ja. is dat heel lastig. Zeker in die tijd. Want je moest de tomaten destijds, die grote, nog zeer uh, groen plukken. En dan later werden ze in de winkel wel rood. Hij wilde graag bloemen gaan kweken en dat kon pas toen zeg maar, toch een beetje het zijn was. Euh, nou, het is goed als ook het Westland zich euh, met bloemen gaat bezighouden. Dus dat is eigenlijk pas 60 jaar ja. euh, dat er en groenten en bloemen wordt maar verbouwd. Maar wa wat was u nodig in de zaak? We waren als kinderen altijd nodig. Uh, dat was heel normaal uh, in al die je bedrijven. Werkte je werkte mee voordat je naar school ging en daarna in de vakanties. Uh, en bij de buren, dat was altijd bij ons. Ik ga nog even kijken of, of je bij Ome Koos nog wat ja. kan doen. Want u bent mee. wel uh, apothekersassistenten geweest. Het hele Westland van morfine morf morf morf morf voorzien, hoorden we net zingen. Ik, daar zijn we niet echt aan toegekomen. Niet, toch niet? Nee. nee, nee, okay. nee. Maar wat, u wilde aanvankelijk een, een hele andere kant op? Ik of? wilde medicijnen studeren. Medicijnen. Ja, daar is niet van gekomen. Nee. Want? Um, ten eerste omdat er inderdaad uh, geen, geen ruimte voor was uh, in het gezin. Uh, dus toen heb ik een, zeg maar een soort sub uh, geen beroep, ruimte, geen geld, een subberoep, geen geld, een subberoep gekozen. En dat was inderdaad apothekersassistenten. S avonds in de avondstudies, uh, al was voorbereid op zo'n uh, universitaire studie. Maar ik werd verliefd en liefde gaat eigenlijk boven alles. Uh, en dat ben ik eigenlijk nog steeds op dezelfde man. Uh, dus er is van die studie niet slecht Daardoor bent u, u nooit aardig geworden? En toen heeft iemand mij ooit gezegd... Uh, misschien is het beter als je in de politiek gaat. En dat heb ik gedaan. En dat was een beetje later Toen roeping, was ik 35. Of... 35? Ja, ja, ja, ja. Het is daarvoor... net gezongen, het klopt. Het Noo is helemaal no picobello. Nooit over nagedacht in het, in het daarvoor? Lied, uh, nou, ik was wel lid van het CDA in Wording. Ik vond dat mooi dat de partij samenging uit drie uh, verschillende stromingen. Wat ik vond, vond u uit... daar mooi aan? Um, dat je over grenzen heen durft te kijken... van je eigen uh, uitgangspunten heen... en kijkt wat je wat samen bindt en daardoor ster sterker worden. En, en die drie afzonderlijke partijen mij no spraken mij nooit zo aan... als uh, jonge vrouw destijds. En toen die samen gingen, dacht ik... Ha, dat is een nieuwe beweging, dat krijgt elan. Uh, daar word ik lid van, maar nog niet met de gedachte... dat ik per se in een Tweede Kamer gaan. zo... zou gaan maken in nee, die dat, partij. Dat, dat nee, dat later. Conspieren. Toen ging het nog goed he, met CDA. Toen, dat was een hele moeilijke tijd, dat weet niemand, maar er werd uh, om de andere dag voorspeld door vriend en vijand van nou, dat CDA heeft geen lang leven, nee, nee, nee, dat is zomaar een oprisping, maar eigenlijk is er helemaal geen ruimte in Nederland voor een dergelijke politiek, we zullen straks alleen maar te maken krijgen met links en met rechts, en in het midden zal er geen partij. dat was toen het verhaal, dat was toen het is het niet verhaal. mijn verhaal, nee, precies. Dat was toen het verhaal. Ja. Uh, dus tegen de, de wind in, zeg maar, is destijds het CDA ja. opgericht, van onderaf overigens, hè, vanuit de lokale afdelingen ja. waar men al lang samenwerkte met de ARP ja. en de CDU. Nou ja, voordat we de hele geschiedenis inderdaad doornemen... en wat ik wou zeggen, in ieder geval met resultaat... want vanaf dat moment is het heel goed gegaan met de CDA... terwijl op dit ogenblik de partij eigenlijk bijna volkomen gemarginaliseerd lijkt. Ik geloof nog maar 15 zetels in de peilingen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar als je kijkt dat de partij nu in het kabinet zit... dan is het niet een gemarginaliseerde partij. Althans ze degene, precies degene die het, de partij vertegenwoordigen... zit in het centrum van de macht. Ja, maar u was daar niet voor. Werd ook nog gezongen. Dat het centrum ze in, de, van de, macht, dat in is... de regering zouden gaan zitten. Gedoogd door de PVV. Ik heb me daar niet over uitgesproken. Ah. Dus het kan niet, maar de zangers hebben gezongen. Dus ik, okay. en, hoe was het dan wel? U was voor... Er is mij niet gevraagd of ik voor of tegen ben. En als ik het nu vraag? Uh, ik vind het goed dat het CDA de kans heeft benut om uh, uh, in de regering te zitten. U vindt dat goed, want? Dat vind ik goed. Omdat het CDA uh, in de regering het best tot zijn recht komt. Uh, wij zijn een bestuurderspartij. Dat zie je uh, niet alleen in het kabinet landelijk... maar je ziet dat ook centraal, decentraal, provincies, gemeenten. Uh, we zijn er goed in om wat bijna onmogelijk lijkt... om toch mogelijk te maken, mm. met elkaar te verbinden. Daarvoor zit je in de politiek, daarvoor zit je in het bestuur. De gewone dingen van alle dag, de makkelijke dingen... die lossen de mensen zelf wel op. De partij neemt verantwoordelijkheid, dat zeggen ook de minister van het CDA die Absoluut. dat doen. Aan de andere kant wordt de partij er niet voor beloond. Dat moeten we straks nog zien. Ik vind al die tussenstanden in een voetbalwedstrijd... maken we ons ook altijd eigenlijk alleen maar druk over de einduitslag. En tussendoor zeggen we hebben nog kansen. Het komt nog goed, denkt u. We zullen het zien. Ja. Nou ja, er is een website, en, en, tot slot dan over die partijen... nu gelanceerd door kritische CDA'ers. Die, die zeggen het gaat niet goed. Die maken zich wel zorgen omdat de partij zo laag staat. Vindt u dat een goed initiatief? Ik heb begrepen dat er een, uh, een soort debatinitiatief is ontstaan. Ik heb het gelezen in de krant. Ik vind het goed. Uh, het CDA heeft altijd veel debat gekend. Uh, op allerlei fronten. Uh, ik zit nu zelf weer in een, uh, in een link met uh, landbouw, tuinbouw. Uh, we hebben daar ook altijd directe banden mee. Uh, nationaal, maar ook Europees en internationaal. debat is goed, zegt u. debat is goed, ja. zeker maar voor een politieke eigenlijk, partij. Zou, zou de partij dat... Uh, want Rutte Petroom, die hier ook te gast was toen ze begon als nieuwe voorzitter... en zei... Uh, een van mijn ambities is juist om dat debat aan te zwengelen. Maar het gebeurt dus niet vanuit de partijen, maar vanuit de leden. Oh, zo gaat dat wel vaker en zo is het altijd al gegaan. Dus dat, dat is de ruimte die er is. Als het maar gebeurt. Ja. Laten we het hebben over honger in de wereld. Want u was minister van Ontwikkelingssamenwerking. U vertegenwoordigde ons land bij de Wereldvoedselorganisatie. Is het in die tijd een beetje opgeschoten met de strijd tegen de honger. We zijn inderdaad vooruit gegaan Als je vergelijkt dat we vlak na de Tweede Wereldoorlog... in de wereld 2,5 miljard mensen hadden. We hebben nu 9 miljard mensen. En destijds hadden we zo ongeveer uh, zeg maar 1 op de 3 mensen had honger. Uh, dat is op dit moment nog zo. Ja. Ja, dus je zit altijd ongeveer met eenzelfde percentage. Maar het aantal mensen dat nu gevoed wordt... dat is aanmerkelijk meer dan vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus, dus we dat zit u toch opschieten? Dat is opschieten. We hebben qua kwantiteit, qua hoeveelheid productie... hebben we een enorme sprong gemaakt. Um, maar het, het is natuurlijk ja, verschrikkelijk dat we er naartoe streven... dat we met 1 miljard mensen zitten, nu al en zeker straks... Uh, die, die met honger in de maag naar bed gaan. Volgens Dat is... de millenniumdoelen in 2000, gesteld door regeringen van bijna alle landen... hadden het er in 2015 slechts 400 miljoen moeten zijn. En het is nu nog 1 miljard. Ja, dat is jammer, want we zaten al lang in de dalende trend in de afgelopen jaren. En sinds 2008, toen de voedselcrisis op zijn hoogst was... vanwege de hoge prijzen, niet alleen in het voedsel, maar ook in, uh, in olie. Er uh, is altijd een link tussen het een en het ander. Uh, boeren minder gingen zaaien om, omdat ze niet wisten wat, wat ze, wat ze nog moesten gaan betalen... Krijgen. ook voor zaden en zo... Uh, en dat heeft een enorm effect gehad op, uh, op zeg maar, die curve... die eerst omlaag ging, Het aantal mensen dat honger had... en die is weer omhoog gegaan. Dus we zitten nu inderdaad uh, aan boven de 1 miljard. Dat is teleurstellend, vooral voor degene die het betreft. Maar, maar toch zegt de... u, we schieten op? We schieten in aantallen op... Uh, als je kijkt naar het, de aantallen mensen die u, u bent nu te eten, van het eten hebben. Het glas is half vol in plaats van half leeg. Nee, het is niet half vol. Het is zelfs meer uh, dan half vol... omdat we meer mensen kunnen voeden. Maar we kunnen nog niet alle mensen voeden. Nou ja, en we maar... moeten niet rusten voordat we alle mensen kunnen voeden. Nee. Nou ja, goed. Dan toch nog even dat cijfer. Een miljard mensen honger nog, nu. En een ander miljard mensen obesitas. Oh ja, Dat is dik. het dubbele. Uh, en dat is waarom ik ook zo graag uh, het voorzitterschap... voor het productschap tuinbouw wilde oppakken. Omdat vanuit de tuinbouw er producten komen... we hebben het zojuist over gehad, verse groenten, vers fruit. En dat is buitengewoon welkom in een afwisselend voedingspatroon... om te voorkomen dat mensen met obesitas, met alle gevolgen van dien... voor je gezondheid in je lichaam, maar ook allerlei andere ziektes... om die te voorkomen, zul je altijd een diversiteit aan, ja. aan voedsel moeten hebben. Voor je hebben. gezondheid, dat is ook goed... voor Vooral voor ons hier, maar de honger zit natuurlijk vooral in Afrika. Ja, maar daar speelt ongeveer hetzelfde. Het is niet altijd zo dat er geen voedsel is, maar men eet eenzijdig voedsel. Of alleen maar maispap, of alleen maar rijst. En dat is onvoldoende als je zwaar werk verricht. En daar zal ook de diversiteit van het voedsel belangrijk zijn. Ja. Om de doorbraak te bereiken, opdat iedereen voldoende te eten heeft. Dat weten we ook al heel lang, verandert ook niet. Draagvlak voor ontwikkelingshulp lijkt ook af te nemen daardoor, hè? Dat is heel lastig, eh, maar ik vind het wel van het grootste belang. Eh, en dat is waarom ik ook eh, in de FAO met alle collega's van alle landen... die ook hun land vertegenwoordigen in Rome bij de FAO... de discussie ben aangegaan over hun verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat wij in het Westen verantwoordelijk zijn... voor het bestrijden van de honger in Afrika. Dat moeten de Afrikanen zelf doen. Vooral de regeringen, vooral de ministers van Landbouw. En die moeten als prioriteit stellen het ondersteunen van boeren en tuiners... In in hun land om het mogelijk te maken... voldoende te produceren voor de markt... en er ook nog een boterham aan te verdienen. De enabling environment. Het mogelijk te maken om uh, te kunnen voortbestaan met je, met je bedrijf. Zolang die regeringen in die zin niet veranderen... heeft het ook weinig zin om die hulp te geven? Heeft het weinig zin. Dan of is geen het, zin? Dan is het korte termijnbeleid... Nou, je krijgt op den duur wel betere boeren. Dus dat zou wel, wel helpen. Want wat we ook hebben ontdekt in, in de FAO met alle statistieken... dat is dat bij heel veel boeren speelt dat ze te weinig rendement hebben van hun oogst. Dat wil zeggen veel verlies aan gewas. Dus voordat ze het op de markt brengen... zijn ze al 40 tot 50 procent van hun producten kwijt. Of de vroege oogst, of de ja. laatige oogst. Niet goed bewaard te weinig kennis om dat goed weg te brengen. Dus je kunt je voorstellen dat je dan sowieso al minder opbrengsten ja. hebt. Nou, nou zeggen natuurlijk met name ook organisaties als de FAO... maar ook ontwikkelingshulporganisaties, je moet daarin investeren. Maar voortdurend zitten inderdaad regeringen vaak, vooral dwars... oorlogen uh, die veroorzaakt worden, corruptie, et cetera. Uh, dat lijkt dan toch een uitzichtloze uh, situatie. Nou ja, als je naar een, uh, een continent als Afrika kijkt, dan zie je wel dat er veel minder oorlogen zijn dan voorheen. Uh, dat landen democratischer worden, dus de bevolking kiest van lieverle de eigen regering. Je ziet ook dat de ministers van landbouw in alle Afrikaanse landen hebben afgesproken dat ze 10% van de begroting aan landbouw gaan besteden. Dat was nieuw. Dat was maar 2 of 3 procent maximaal. Komt dat door de Wereldvoedselorganisatie? Dat komt door de internationale samenwerking. Dat is en bij de FAO bij de Verenigde Naties, destijds ingezet. Toen ik nog minister was. En dat hebben we kunnen voortzetten bij de FAO In de discussies met de collega's. Maar wat we nog niet horen is het opheffen van de handelsbeperkingen. Nou, dat is de keerzijde en dat is onze taak. Als je nou ergens over wilt hebben, dan zou ik zeggen... laten we proberen om de belemmeringen die wij opwerpen voor boeren in het zuiden... om echt te gaan expanderen, groter te worden, te exporteren... zonder al te veel belemmeringen. Wij hebben die voor onszelf weggenomen, maar niet voor de boeren ja, in Afrika. Hulp is goed, zolang het niet ten koste van onszelf gaat. Ja, maar handel is eigenlijk beter. Dus je moet naar een gelijkwaardig platform... Nou ja, dat bedoel ik, want die handelsbeperkingen die blijven maar overeind... Een soort dat is kostbaar. dat is kostbaar voor boeren in het zuiden. En het is ook demotiverend om uh, te expanderen en, uh, en ook echt te gaan produceren. U bent nu voorzitter van het uh, productschap tuinbouw. Uh, zijn er mensen die dat zagen als een stap terug toen u dat ging doen? Ik heb geen idee. Ik heb het uh, eigenlijk uh, niemand gevraagd... behalve mijn kinderen en mijn man. En dat is voor mij voldoende. Nou ja, als, als je als minister zeggen, bent geweest en bij de Wereldvoedselorganisatie... een belangrijke rol hebt gespeeld... En dat met oh. alle respect natuurlijk, hè, want onze tuinbouw is prachtig, maar toch. Onze tuinbouw is prachtig. Onze tuinbouw is op te knippen in twee sectoren. Dat is de sierteelt en de voedingstuinbouw. Met de sierteelt staan we nummer één in de wereld als het om export gaat. Met de voedingstuinbouw staan we nummer drie in de wereld als het om export gaat. En dan gaat het om cijfers. En dan zijn we een klein land, 40.000 vierkante kilometers. En we krijgen het voor elkaar om zo'n belangrijke rol te spelen... en in voeding en in groen... In bloemen, wat mensen blij maakt, wat mensen vrolijk maakt en ook. Ja, gelukkig. We maken de mensen over de wereld gelukkig met onze bloemen. Absoluut. Dat, dat is ook een taak. Ja, wordt het onderschat, de sector? De sector wordt niet onderschat. Althans, voor zover ik het kan zien, is dat niet zo. Het is wel zo dat we op dit moment ons ernstig zorgen maken over de verdiencapaciteit van de ondernemers. Je kunt wel blijven zeggen dat het een belangrijke sector is, dat we voedsel nodig hebben en groen voor het welbevinden. Maar het moet betaald worden. Er moet uh, iets op de plank komen. Er moet iets overblijven voor de ondernemer. En we zien in de dure Nederland dat dat eigenlijk op dit moment nog niet zo eenvoudig Misschien is. Misschien dat sommige ondernemers, tuiners, denken van nou, een manier om ons wat meer geld uh, te doen krijgen is het opheffen van het productschap. Het productschap heeft een, een hele andere taak. Uh, heeft naast inderdaad het meedenken over het verhogen van de verdiencapaciteit... tot taak om kennis en innovatie te verspreiden. Dus vernieuwing eerst verzamelen, vernieuwing in de sector. Dat wij toonaangevend zijn in de wereld, ook met zaden, de zadenindustrie. Ja. Nou, Daar dus ik, we... ik zei dat net, omdat er wel een discussie aan de gang is... Hè, over nut en noodzaak van organisaties als productschappen. Alle ondernemers zijn verplicht aangesloten bij het productschap. En dat kost ze, als ik het goed zeg, 52 miljoen aan heffingen. Dat zou kunnen. Dus zij denken misschien, stop die 52 miljoen lekker in onze eigen zak. Dan doen wij wel aan vernieuwing en reclame, et cetera. Waarom dat, moet dat productschap dat doen? Dat zullen ze individueel niet kunnen doen. Dat is te duur. Uh, laat ik het voorbeeld nog even noemen van die promotie in Duitsland. Hè, om daar het vertrouwen van de consument weer terug te winnen. Dat gaat om miljoenen. Dat is een miljoenencampagne. En op het moment dat je dat geld nodig hebt hebben de bedrijven het geld niet. Want het, men heeft het nu juist heel erg moeilijk. We hebben een constante, er is een constante pot. En die 30.000 ondernemers kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Maar het blijft natuurlijk oh, allemaal binnen iets wat ze niet zelf kunnen doen... en wat een platform gezamenlijk maakt. Maar is het, is het van deze tijd dat je verplicht bent om bij zo'n organisatie je aan te sluiten? Ik denk het wel, er is een economisch belang voor de individuele ondernemer... en voor het collectief, voor het geheel, de hele sector. Maar als hij zo goed is en als hij zoveel oplevert... dan zal het meer dat ook gerust vrijwillig doen. Daar zie ik op dit moment weinig initiatieven van. Uh, en alles wat men zelfstandig zou kunnen en willen doen dat moet men vooral doen. Dat is, daar, daar, daar is het productschap geen belemmering voor. Maar wat wij ook zien, is dat als het gaat om verrijkende thema's... laat ik een thema noemen, waarvan ik weet dat het nog iets te ver reikt, waardoor ondernemers zeggen, laat het productschap dat maar doen. Dat is, wat kunnen wij halen uit plantenresten? Wij weten dat we daar medicijnen uit kunnen halen. Daar kunnen we natuurlijke grondstoffen, natuurlijke bestrijdingsmiddelen... natuurlijke kleurstoffen, geurstoffen uithalen. We zijn nog aan het begin van die ontwikkeling. Het zou prachtig... Prachtig zijn als het productschap daarin verder kan, kan met de Wageningse Universiteit. Met collectieve gelden om uit te zoeken wat we bij die producent, bij die tuiners aan waarde kunnen toevoegen. Door bijvoorbeeld tomatenplanten die niet meer nodig zijn, niet te hoeven weggooien. Maar juist weer te laten herbewerken om daar medicijnen uit te moet de maken. moet minister vragen als muziek in de oren klinken. De tuinbouw is, eh, tuinbouw is ook een van zijn topsectoren waarin hij in, in wil investeren. Het is fijn dat u dat zegt, want dat is uh, ons ook opgevallen uiteraard. De tuinbouw is een topsector en minister Verhagen zegt... wij gaan daar extra in investeren de komende tijd... maar dan wil ik graag dat het geld, dat zegt de minister... dat het geld wat hij daarvoor beschikbaar heeft door de sector wordt... Bijgeplust. Hetzelfde bedrag. En dan kijkt iedereen weer naar de collectieve pot. Dan, van moet we doen. dan ja. gaan wij het doen. Oké. Okay. Dus het, het productschap, als het er nu ligt, blijft nog even uh, bestaan. Uh, voor, als het even kan, ook in, he, vooral met aandacht voor die innovatie en vernieuwing. Ik wens u daar de komende jaren heel veel uh, succes bij. Agnes van Ardennen, voorzitter van het productschap Tuinbouw. Dank je. Na vrijdagmiddag live uh, het Radio 1-journaal. Uh, en dat gaat mocht hij wat over het nieuws. Soms vertellen ze dat hier op dit moment, maar vandaag niet. Uh, dus u gaat gewoon luisteren naar het NOS-journaal van dit moment met. Mark Visser. Helemaal goed van mij. Het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor extreem onweer in een groot deel van het land. Er is code Oranje afgekondigd voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.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 Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug. Vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. En u bent welkom hier om de uitzending bij te wonen. Nederland dreigt de domste jongetje van de Europese klas te worden... zegt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. En zanger Maarten van Roosendaal zo direct onder meer... over de film Melancholia van Lars von Trier... Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AfroVML, mail ons, vrijdagmiddaglive of bekijk ons. Afro.nl/slash vrijdagmiddaglive. Dames en heren, welkom bij de tweede tafel. De tafel waaraan elke week weer onbekende Nederlanders aanschuiven om met mij het nieuws te door. Nee, nee, het is weer tijd, het is weer tijd. Spirit. Time. Deze week kwam Dominique Strauss-Kaan weer op, voet, op, vrij, pardon, op vrije voeten. Uh, het slachtoffer bleek te onduidelijke en leugenachtige verklaringen te hebben afgelegd. Wij van vrijdagmiddag Lijf zijn toch niet helemaal overtuigd dat het recht zegevierde. en hebben daarom mensen uitgenodigd. die allemaal werkzaam zijn in de hotelbranche. Stel ze zich allemaal even voor. Goedemiddag, mijn naam is Carolien van der Specht. Ik ben ruim 23 jaar werkzaam als kamenierster in het Amstel Hotel hier in Amsterdam. Van der Spicht. Uh, zei ik van der Specht? Carolien van der Specht. Ja. U zei Caroline van der Specht. Ja, het raakt. Het zal wel de zenuwen zijn zo ja. op de radio. Mijn naam is Caroline van der Spek. Goed, welkom. Sorry hoor, maar zei ik nou ruim 23 jaar. Dat is iets te overdreven eerlijk gezegd. Want ik werk nou denk ik 20 jaar in de Grand. In het Amstelhotel zei u net. Ja, dat klopt. Ik ben net dit jaar daar begonnen. Daarvoor werkte ik dus in de Grand. Goed. Naast u zit. Goedemiddag. Ik ben Eddy Bolwater. Ik ben de kerstverse directeur van mijn eigen hotel in Eindhoven. Hotel Bolwater. Kom je naar Eindhoven? Kom naar Bolwater. Ja, de deuren van uw hotel staan open, begrijp ik. Nou, ik, ik hoop niet dat ze letterlijk permanent de hele tijd openstaan... want dan wordt het nog een dat de boel daar. Nee, geintje. Ja, we zijn net open. Hotel Bolwater in Eindhoven. Je kan het ook op internet opzoeken. Hotelbolwater.com. Goed. En u bent? Hoi, mijn naam is Ruben Speerman en ik werk als chasseur hier in Hotel Europe. Nou, welkom allemaal. Uh, allereerst, uh, voor de hotelkamer van meneer Strauss-K... betaal je per overnachting 3.000 euro. Kennen jullie dit soort kamers? Mevrouw van de Spicht. De precies. Car uh, Carole Car van der Spek. Zeg maar, carrie, dat is makkelijker. Nee, nee dat wil zeggen, nou, nu niet meer. Ik heb er vroeger wel veel mee te maken gehad. Dus ja, ik heb er wel in gewerkt. Ja, ja het zijn enorme kamers, hoor. Met vaak de allerduurste spullen erin. Marmeren badkamers met een jacuzzi. En gaan we kranen. Wacht even, oh, wacht, oh, wacht, wacht even. We wacht, prachtig. Wacht, wacht even, wacht even. 3000 euro voor één nachtje slapen? Ja, dat klopt. Dat verdien ik nu niet eens in een niet? En dat noemt zich een socialist. Ja, maar je hebt er wel allemaal spullen van goud en dergelijke. En dat soort kamers zijn het ja, ja, ja. schitterend. Wat, wat doe je in een hotelkamer? Je doet de gordijnen dicht, je neemt de douche je gaat liggen slapen. Dat hoeft toch geen 3000 euro te kosten? Nou, wel als je op de allerduurste Alping ligt. Ja, hoor. op een dure klassehoer zou je bedoelen. Maar nee, hoor, dat is voor meneer kan ja. niet geld. Jongens, jongens, even rustig aan, alsjeblieft. Zo, als je nou zoveel geld hebt dat 2 miljoen dollar voor het betalen van je borgsom geen probleem is. Had je toch ook een topprostituee kunnen stellen? 1 miljoen dollar. Oh god, wat zei, wat zei ik nou? Twee nee, miljoen? Ja. Zei te, nee, één miljoen uiteraard. Ja, ja miljoen dollar uh, betaald door zo'n vrouw. Ja, maar we praten alsof dit lekkertje hier schuldig is... maar er is dus uiteindelijk helemaal niks bewezen. Nou, er is seks geweest. Oh, heerlijk, vind je niet? Seks, ja, Hey, In de suite van DSK is na onderzoek van vlekken op het behang en tapijt... het sperma gevonden van vier onbekende mannen. Pardon? Uh, zijn jullie ooit uh, vreemde mm. dingen tegengekomen in kamers tijdens jullie werk? Nou, I wish, darling. Uh, even <laughs> denken. Nou, ik heb wel eens een plastic tas vol met haar... Gevonden. Nee, een okay. rol in een pedaal hebben. Oh, Ja, okay. dat, was, dat was niet mijn eigen hotel, hoor. Hotel Bolwater in Eindhoven. Nee, nee. Het, was een, het was een aquarium met haar. Geen plastic tas. Een aquarium? Het was, ja. Nee, het was eigenlijk een kist vol met haar. Ja, ja, tot slot. Eh, wat denken jullie? Was de seks vrijwillig of niet? Ik denk van niet. En het was geen kist, het was een mand. Het was een rietenmand vol ja, met haar. We, we of van niet papier, ik, dat weet ik laten niet Laten we erover he? ophouden, want als je mij besprongen had, had ik het wel geweten. Ja, dan oh. dacht ik wel, smeerpijp. Ja. Hotel Bolwater in Eindhoven. Schitterend hotel. Goed zo. Eh, jongens, bedankt voor jullie komst. Tot Bolwater. Ziens. <laughs> Eindhoven. Dit was een veer, ook een keer te gast zijn en wilt u aanschrijven bij de tafel? Kijk dan op www.kroonkundslash.afogestrekking.nl Henri van Loon, Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Marian Luif, hoor u. Nederland wordt een beetje dom in Europa. Dat stelt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. We investeren te weinig in kennis en innovatie. En over een uur biedt deze raad, minister Verhagen, een rapport aan... waarin staat dat het Nederlands beleid om in tien economische topsectoren te investeren... strategisch niet handig is. En te gast hier Dorette Corbe Corbe Corbeil, zeg ik Corbeil, goed, ja. Ja, directeur van uh, dat instituut. Ook trouwens cultuurrecensent Maarten van Roosendaal. Die gaat u zo direct horen onder meer over de nieuwste film van Lars van Trier. Uh, Maarten, als jij hoort dat, eventjes, hè, want dat is de kop van het artikel... Nederland, de domste jongetje van de Europ Europese klas, dreigt te worden. Maak jij je dan onmiddellijk zorgen? Nee, daar ben ik al een beetje aan gewend. Ik, maar <laughs> dat uh... is al heel lang zo, volgens jou. Nederland Is dat zo, Dorette Corbeij? Zijn we al heel lang eigenlijk een beetje aan het achterlopen... als het om investeren in kennis en innovatie gaat? Nee, tot nu toe valt het eigenlijk best mee. Maar uh, je ziet dat andere landen veel meer investeren. Andere landen hebben als antwoord op de crisis... Uh, hun investeringen in kennis en innovatie, onderzoek, universiteiten uh, verhoogd. En Nederland blijft daar helaas wel wat bij achter. Uh, Duitsland doet meer, Scandinavische landen doen meer, Frankrijk uh, doet meer. En uh, ja, als dat zo blijft, dan uh, komen we inderdaad op achterstand te staan. Wat, wat is het gevaar dat dreigt? Nou, het gevaar is dat uh, Nederland niet meer goed mee kan doen in allerlei Europese competities. Er is heel veel Europees onderzoeksgeld lichter op de plank. Nou, tot nu toe doet Nederland er eigenlijk heel erg goed, uh, goed in mee. Uh, er zijn topuniversiteiten in Nederland. Wageningen doet bijvoorbeeld heel erg goed. Universiteit Utrecht, nou noem ze allemaal maar op. Ze doen het goed. Maar uh, ja, je moet natuurlijk wel blijven investeren. Anders kun je niet meer op dat hoge niveau mee blijven doen. En daarom nou, pleiten we echt voor uh, uh, meer geld in Europa uh, voor onderzoek. Maar ook voor meer investeringen in Nederland voor onderzoek. Maar Verhagen heeft toch juist tien sectoren uitgekozen waarvan hij zegt, die zijn voor ons belangrijk, daar zijn we goed in en daar moeten we in investeren? Ja, dat is op zich heel goed. Uh, alleen uh, uh, wordt er niet echt in geïnvesteerd. Er is heel weinig geld voor beschikbaar. En er worden wel sectoren aangewezen die belangrijk zijn. Tuinbouw, hè, waar mevrouw Van Ardennen het net uitgebreid over had, is een van die sectoren die zo, um, zo belangrijk zijn, nou dan moet je eigenlijk ook echt uh, ja, geld, geld op tafel leggen om te investeren in kennis en innovatie, zodat je voorop kan blijven lopen. Het tuinbouw is een van die sectoren waar Nederland inderdaad een hele vooraanstaande plaats heeft. Maar uh, ja, die plaats moet je ook, ook echt verdedigen en proberen te behouden. En moeten wij dan ook niet juist uh, onze eigen keuzes maken als Nederland? Dit zijn onze sectoren, hier zijn we sterk in, die subsidiëren we in plaats van meegaan voor een deel, wat u zegt, met de Europese keuzes. Ja, kijk, uh, uh, Europa kiest veel meer op grond van de maatschappelijke uitdagingen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, het tekort aan uh, fossiele energie, de, de noodzaak om over te stappen op duurzame energie bijvoorbeeld. Of uh, uh, vergrijzing of gezond voedsel, dat soort uh, dingen stelt Europa heel erg centraal. En Nederland doet dat eigenlijk niet, of nauwelijks. Hè? En energie zit wel in die tien topsectoren, toch? Ja, maar dan niet zozeer uh, de duurzame energie. Hè, dat wordt uh, ingezet op de, op de energiesector als geheel. Maar de omslag en de, uh, de noodzaak om over te stappen op duurzame energie... komt er maar mondjesmaat vanaf. En uh, ja, de Europese onderzoeksgelden worden steeds meer... Hè, langs die maatschappelijke uitdagingen uh, verdeeld. En ja, dan moet je daar als Nederland ook klaar voor zijn om daarin mee te doen. Maar en waarom zijn... gaat Nederland daar niet in mee? Um, ja, misschien is het een, een beetje uit. Uh, misschien denkt uh, uh, uh, uh, het kabinet eerder uh, aan, aan het economische gewin. Maar ik denk dat dat... Uh, Met ja, het te veel economisch veel... gewin, het geld niet aan Europa geven, maar zelf houden, bedoelt u? Ja, ook dat, maar ook inzetten. Misschien ook, niet onverstandig op... op dit moment, nu nou, in de financiële problemen zitten? Nou, ik denk, ik denk dat het echt uh, voor de lange termijn echt veel verstandig is om juist te zorgen dat er in Europa meer geld naar onderzoek gaat. Tot nu toe gaat er eigenlijk heel veel geld naar, naar niet zulke hele nuttige uitgaven. Er zijn nog heel veel geld door te aan landbouwsubsidies. Je zou dat veel meer toch in, in, in, in moeten investeren in de toekomst. Bijvoorbeeld energie. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, duurzame energie, uh, gezonder eten, uh, tegengaan van obesitas... ontwikkelen van nieuwe medicijnen. En dat geld komt dan via Europa uiteindelijk toch ook wel weer bij ons terug? Of? Absoluut. Uh, Nederlanders die... Uh, uh, concurreren met, met, andere, met onderzoekers uit andere landen... in die Europese competities. De beste onderzoeksvoorstellen uh, die winnen het. En uh, nou, als we maar zorgen dat de Nederlanders uh, goed gekwalificeerd... Goeie voorstellen uit, uh, inleveren. Het uh, ja, uh, zou het goed, ons wel eens meer op kunnen leveren, uiteindelijk. Dat levert heel, heel erg veel op. En ja. levert uh, maatschappelijk veel op. Maar uiteindelijk ook, economisch, levert dat heel veel op. Ja, nu wordt er al langer geroepen dat, uh, dat Nederland te weinig in kennis investeert. Maarten die vindt Nederland al lang uh, wat dat betreft een beetje dom. Uh, maar ook bijvoorbeeld Alexander Rino die zat hier, die, die, die ja. klaagde daar ook, ook over. Uh, ondertussen veranderde niks. Wat zal het rapport dat zo direct uh, ge gepresenteerd wordt door uh, uw instituut... Uh, door uh, de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid... wat zal dat rapport daarin veranderen? Nou, wij wij eh, worden niet moe van om iedere keer toch weer aandacht eh, voor te vragen. Iedere keer eh, erop te wijzen dat, eh, dat, dat investeren in kennis ook daadwerkelijk echt goede investeringen zijn. Dat het geen subsidies zijn aan universiteiten of wat dan ook. Maar dat het echt eh, rendeert op lange termijn. Uh, Nederland moet, moet, moet klaar zijn uh, voor de toekomst. En daar uh, ja, het is het ja. van belang om daar politieke partijen zoveel mogelijk over te overtuigen. Maar, maar wat ik zeg, dat hoor ik bijvoorbeeld inderdaad Rino ook zeggen. En ondertussen verandert het niet we alleen niet. Rino Dat, dat dit, dit lijkt bijna het verkiezingsprogramma van de VVD, van het CDA, van nou ja, de PVV dan niet. Maar het, Ze hebben allemaal mooie voornemens, bedoel je? Ja, dit ja? is bijna, dit, dit, dit hoorde ik die, uh, die gezelligheidsverenigingen ook <laughs> zeggen. Alleen, dat, kijk, daar ben ik zo benieuwd naar. En ik kan me ook voorstellen dat u daar echt een beetje pissig over wordt, zo langzamerhand. Er is toch niet tegen op te praten, want dit is letterlijk wat zij zeggen. Alleen, er is komt geen enkel ding. initiatief. Van het ministerie van Economische Zaken is geen, geen enkel... De, het is echt... Ik, ik weet niet waar meneer Verhagen blijft. Zit er iets van die boosheid of, de, in Misschien durft hij geen fouten meer te maken. Of, uh, het, het, de, ik hoor helemaal niks. Nou, dus, wat dus erop wijst dus dus dat <laughs> er nog ergens zin is om iets te gaan doen. Nou, er, ga dus zit, er zit iets van uh, teleurstelling zeker in... Dat um, uh, blijft netter, teleurstelling. Ja, maar als je, als je ziet wat, wat een enorme capaciteit in Nederland heeft... en wat de ja. topinstituten uh, hebben... En, en wat het enthousiasme er is bij, bij onderzoekers... om echt aan de slag te gaan met allerlei uitdagingen... Uh, die, nee, daar ontbreekt het niet aan, maar de politieke keuze. Want daar gaat het om. U wil dat ze andere keuzes maken in de politiek. Ja, ik wil graag dat, dat ze andere keuzes maken. En dat maken. gebeurt niet? Nee, en dat, dat gebeurt niet, maar ik heb in ieder geval wel de hoop... dat het, uh, uh, dat het wel gaat gebeuren en we blijven in ieder geval de aandacht uh, uh, voor ja. vragen. Nou, en ik denk gezegd, dat het ook ja? echt, echt uh, belangrijk is... Om voor te waarschuwen dat als die investeringen er eh, niet zijn... dat je dan inderdaad wegzakt en echt voorbijgelopen wordt... Eh, door een aantal Europese landen, maar zeker ook eh, door China, door India... door een hoop andere landen in de wereld. Ja. En dat willen we absoluut niet met z'n allen. Minister, de minister vraagt dat we moeten ook gewoon veel meer gebruik moeten maken... van eh, fondsen in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Hè, dat die onderzoek moeten financieren in plaats van meer subsidies verstrekken. Ja, nee, dat, dat is heel goed natuurlijk. Er is niks tegen om eh, bedrijven te vragen meer te investeren. Maar ook daar eh, is het, het Nederlandse bedrijf... Bedrijfsleven eerlijk gezegd wat teleurstellend in. Uh, Nederlandse bedrijven zijn vaak de, de hele grote... Nederland heeft relatief veel multinationals... zoals DSM, Unilever, uh, Shell. Die investeren heel vaak niet in Nederland... maar juist ook in andere landen. Die investeren voor een groot deel, bijvoorbeeld in China. Nou, en daar hebben we uh, als Nederland indirect wel weer wat aan. Maar toch niet zoveel dat we uh, hier in Nederland uh, zouden nee. investeren. Dus daar moet de Nederlandse regering echt voor waken... Uh, en echt die bedrijven blijven motiveren... Om wel in Nederland te investeren. Ja, toch heeft u, als het gaat om het advies: doe nou meer mee aan Europa. Hè? Doe meer mee aan het, aan het subsidiëren. Of van wat daar op onderzoeksgebied gebeurt. Eigenlijk wel een beetje de wind tegen op dit moment. Hè? Ja, maar ik hoop dat we uh, snel de wind weer meekrijgen. Is, er, er, is, er is nog niks uh, verloren. Nederland staat nog heel erg goed. Uh, maar we moeten ons van, met z'n allen bewust zijn... Van, van dat we die positie niet kunnen houden als we niet ja. Blijven, ja, u zegt, blijven Ik investeren. hoop dat we snel de wind weer meekrijgen. Maar ik bedoel, ja, de, de, de economische problemen zullen niet heel snel veranderen. Nee, maar dit is juist ja. een, een antwoord op de economische problemen. En het, is, uh, het zou echt totaal verkeerd zijn om te zeggen... het is nu economische crisis, we moeten bezuinigen. Dus, dus we doen we maar niks meer mee. aan kennis. Dan dus ben je uitgepraat, dan kan je wel stoppen. Bedoel, juist een reden om te investeren. Nou ja, nu een aanval. <laughs> Ja, ja, tuurlijk. Nee, Zullen we daarmee ja. afsluiten? Ja, dat lijkt een hele mooie oh. afsluiting. Oh. <laughs> Ook op aan minister vragen van Maarten van Roosendaal. <laughs> en Dorette Korbeij, directeur van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid. Sluit zich daarbij aan. U blijft ja. nog even zitten, want zo direct gaan we met Maarten praten over cultuur. Maar eerst luisteren we naar cultuur, naar muziek van Denny Vera. Dank je wel. Danny Vera met Heading for the City. De... Gastreis een cent. Ja, precies. Yeah, yeah, yeah. Is zanger, cabaretier Maarten van Roosendaal. Yeah. Welkom, Maarten. Hi. Nogmaals. Um, ja, je, je bent uh, voor ons een aantal, uh, of althans een film gaan bekijken en een theatervoorstelling ja. in het ja. Amsterdamse Bos. Gaan we je zo over horen? Ik maak eerst even bekend, want dat is voor de AFRO belangrijk. Ja. Dat uh, er zijn drie genomineerden voor de avro Toneel Publieksprijs: en dat zijn uh, de voorstelling De Aanslag van Bos Theaterproducties, de voorstelling Doek van Kit Productions, en de voorstelling Zadelpijn en Andere Damesleed van ook Bos Theaterproducties. Het was bijna doek van Kik. Van kik, je hebt helemaal gelijk. Dat is mijn Ja. Nee. Heb je die ook gezien, die voorstelling, of niet? Nog niet. Nee. Nog niet? Die, een van die andere wel, toevallig? Die nee. okay, Ik dus... heb vorig jaar alleen maar zelf gespeeld. Ik hoef nee. jou niet te vragen welke nee. van de drie moet winnen. Nou, maar... doek moet winnen. <laughs> <laughs> Natuurlijk, voorkomen onbevooroordeeld oordeel. Uh, 11 september zullen we weten of dat ook gaat uh, gebeuren. Dat uh, leuk. Jij was uh, naar het Amsterdamse Bos. Uh, en je hebt de nieuwe Lars von Trier film gezien, Melancholia. Ja. Zullen we met die laatste beginnen? Is goed. Uh, hoe vond je hem? Ja, jeetje, dat is, uh, daar is de film iets te veel zijder voor. Nou, ik vond het... Uh, uh, nou, eigenlijk vond ik het een, een magnifieke film. Er is iets geks gebeurd. Ik heb... Kijk, nou moet ik het even goed uitleggen. Die film, de eerste... Ik ga niet veel naar de bioscoop. Dus ik was sowieso al uh, onder de indruk... dat ik gewoon weer eens op een groot doek... Uh, dat wil ik meteen over deze film zeggen. Wacht niet dat je het op DVD kan krijgen of zo. Dat heeft geen zin. In de bioscoop. Dit is echt een film die je in een bioscoop moet zien. Met mensjes om je heen... Want? En dan die uh, dat heeft met, uh, uh, met een manier van filmen te maken en uh, het is fijn om deze film met onbekende mensen om je heen te zien. Daar zullen we het straks wel over hebben. Oké. Okay. Die eerste uh, tien minuten van die film, denk je, holy Moses, wat ben ik. Dat is zo surrealistisch en zo. Dat zijn zulke. Dat zijn beelden die werkelijk in ieder geval bij mij echt naar binnen schoten. Dus ik, uh, er zijn volgens mij ook veel verwijzingen naar schilderijen. Volgens mij zag ik nog een soort willing voorbij komen of zo. Dus het is bijna fotografie, maar dan bewegende fotografie. Dus... Het is tien en... minuten lang een soort droom. Nou, je, je, weet, of... je denkt van waar ga je naartoe? Hoe, hoe, hoe wil je dit anders? Hoe, hoe gaan we hier met z'n allen anderhalf uur? Hoe kom je hieruit op deze manier? Of wat, wat gaat er gebeuren? Ja. Dan opeens stopt dat. Blijkt dat inderdaad gewoon de introductie te zijn. Tien minuten, maar dan ben je al helemaal. Over ja, joh, dat is alsof je in een voortdurende trip zit eigenlijk. Dus dat werkt op het grote doek ook. En dat is ook fotografisch, echt gewoon briljant. Is te zeggen waar de film over gaat? Nou, dat is eigenlijk, eigenlijk mag je over die film alles verklappen. Want dat is ook in die, in die intro, is voortdurend de dreiging van wat je in het begin al denkt een zon. En uiteindelijk wordt het duidelijk dat er op ons met een noodgang een planeet afkomt. Einde van de wereld de... Ja, dat, is, dat blijft nog een beetje in het midden of die ons nou zal raken of niet. Maar ga ervan uit, het is een film van Lars van Trier. Die gaat ons raken. <lacht> en dat mag je best ook weten, die dreiging is het. Mevrouw Corbijn, kent u het, Corbeil, kent u de, het werk van Lars van Trier of niet? Nee. Heb nee, nee, je nee, de Las Idiots nee. gezien de nee. Breaking the Waves? Nee, Wordt u al nieuwsgierig een beetje? Ik word zeker nieuwsgierig, okay. ja, ja. Maar goed, nou hebben we het al met de eerste tien minuten gehad. Ja. Dat is fotografisch. Maar dan opeens krijg je een soort... Uh, dogma-achtig. Kijk, dat is die groep waarbinnen hij ook werkt. Een of andere grof... film van... ja. Uh, nou, nee, het zijn een aantal... Het is een bepaalde manier van filmen. Dus dan wordt er meer los vanuit de hand gefilmd en dan wordt er meer... Uh... Dan krijg je in het eerste deel, we beginnen pas aan het eerste deel, een bruiloftscène die mij een beetje doet denken aan uh, de film Vesten. Dat zullen mensen wel kennen, maar of dan uh, slechter. Elende ellende in de familie. Ja, maar ja. dan slechter. Maar het is wel zeer vermakelijk om naar te kijken en nogal erg wat daar allemaal misgaat. Dan gaan we... Ik schiet een beetje op. Dan gaan we naar het tweede deel, dat is vanuit het perspectief... Kijk, Justine is de hoofdpersoon en dan het tweede deel gaat uit van haar zus. Omdat Justine in een, uh, en dat zie je al in deze deel het aankomen... in een diepe dep depressie belandt. Dus dat is typisch een neurotisch depressief... maar die duikt nu echt door. Dus de opening van het tweede gedeelte is... dat zij wordt bij haar zus wordt gebracht en in bed wordt gelegd... en geen kant meer op kan. Dan weten we ook meteen waar de... Uh, waar de rest van de fotografie en waar die hele film om draait, het, is alleen het, het is, staat allemaal symbool om uit te leggen, van leidt zelf van depressies, om uit te leggen wat nou werkelijk een depressie is. Is dat, is dat het thema? Dat is waar de film over gaat. Maar wees niet bang, dat, is op een, dat wordt eigenlijk op een bijna angst, angstaanjagende romantische manier uh, uh, gebracht. Het is wel heel erg. Ik heb daar zelf zo'n 2, 23 jaar geleden, dus dat ik aan te denken, zelf mee te maken gehad. Dus op een rand van een depressie gezeten. En die rand is al afschuwelijk. Ja, yeah. Uh, daar moet je niet bij in de buurt komen. En als je er dan doorheen duikt... Nou, dan kan ik me dus iets bij voorstellen. Dus ik, kwam, ik kreeg er dingen voorbij waar ik ook een beetje angst had. Ik dacht van, oh, hier, deze kant wil ik helemaal niet op. Maar moet je nagaan dat intussen die planeet... Dus de, je, die dreiging. Dan, uh, die dreiging van die planeet. Als een Amerikaanse filmmaker dit gaat doen... krijg je brandweerauto's en gedoe en paniek... en een minister-president die gaat proberen... of hij de planeet op een ander pad kan krijgen. Nou, er is hier niks, aan de, uh, niks van dat. Je volgt eigenlijk, vooral in het tweede deel de zus, haar man, het zoontje, en die Justine, dus de depressieve mm -hmm. uh, uh, vrouw... in een landhuis. En hoe dus, gaan die om met die dreiging? Nou, dat is natuurlijk interessant, dat degene die depressief is... Uh, nee, dat ga ik niet vertellen. Oké. Okay. Dat, nee, dat ga ik niet vertellen. Als, als, als u dit hoort, mevrouw Koorbeij, dat het over depressie gaat... dat, er, dat het zo uh, uh, angstaanjagend is dat, dat uh, Maarten ja, maar bijvoorbeeld zelf denkt... maar toch is het een redelijk lichte film of zo. Dat nou is ja, gekke maar daarvan. dat wou ik vragen. Want denk je dan nog steeds, ik wil hem zien... Ja, het past denk ik wel in een tijdsbeeld. Dus ik, uh, ik denk dat ik hem wel steeds. wil, wil, wil maar zien. Maar houdt het zeker? van goed. Ja. Okay. Okay. Okay. Kijk, Wat ja. het zo goed treft, is dat uh, op het moment dat een planeet tegen jou opbotst... en die planeet is ook veel groter dan de aarde. Dus dat die, die schop je niet weg, zal ik maar zeggen. Dan ben je gewoon aan de beurt. Uh, dat is precies het gevoel als je in een depressie induikt. Je kan niet schuilen. Dat is zo erg van als je depressief bent, je kan geen kant op. En het was niet zo confronterend voor jou dat je dacht van ik had dit eigenlijk liever niet gezien? Nee, tegendeel. ik uh, moet zeggen dat uh, kwam pas twee dagen later. Ja, echt hoor. Nou, deze film heeft, uh, doet zijn werk. Dus je zit er eerst naar te kijken. Omdat het op zich, qua intrige, allemaal niet zo interessant is. En er wordt wel goed geacteerd. Maar die, die uh, de personages zijn ook niet echt personages waar je je makkelijk in inleeft. Maar, maar wat dus, dus gebeurt ik zat er dan aan het, dat tegen tegenaan te kijken? Twee dagen later. Nou, die beelden zijn zo sterk. Opeens valt gewoon het muntje. Dus ik had pas, toen ik thuis kwam... maar dat heb ik wel vaker als ik iets zie, dat ik niet zo heel snel ben dat ik dacht van, oh, hier heb ik eens naar zitten kijken. Maar die, nou, zeker die planeet die op je afkomt... en dat dan die depressieve dame zegt... Van, ja, op een gegeven moment dan geef ik wel iets prijs... maar dat vind ik zo'n mooie tekst. Uh, kijk, het is toch ook allemaal niet zo erg. Want wij leven gewoon op een hele kwaadaardige planeet... waar zij natuurlijk zelf in ieder geval gelijk in heeft. Ja. Uh, dus zij en, en, en moet je nou eens kijken... He? en dan gaat die zus door een telescoop kijken... en dan zie je die planeet, die, die andere die toch, die waar, is zo ja? prachtig gefilmd... en die zegt, die planeet ziet er heel lief uit... Ja, nee, dan kan je mij wegdragen ja, ik, ik denk dat je, je hebt in ieder geval al voldoende een, een, zeg maar een teaser bij Precies. elkaar gepraat nu. Dus daar laat het even bij, okay. want we moeten het ook nog over de theatervoorstelling hebben. Je ja, was in, in het Amsterdamse bos? Graag, ik moet sneller gaan praten, begrijp ik. Nee, nee, nee. Dat maar. is bijna het tegenovergestelde. Dat is een hele fijne, uh, leuke voorstelling. Les van du Paradis? Ja, en erg goed. Ja, dat is het leuke met Les van du Paradis. Ik dacht dat ik de film kende, maar zoals iedereen. Maar volgens mij heeft niemand hem ooit gezien. Het is echt zo'n film die in ieder ieders, ieders geheugen zit. Maar als je naar. De hun... titel kennen mensen, maar precies. waar ging het ook weer over? Nou, het is Parijs vorige eeuw, twee eeuwen terug inmiddels. Uh, en, en het speelt zich allemaal af tussen meme-spelers. Uh, de, gewoon de archetypes van acteurs. Uh, de fanfataal, de boef. De, nou, en zo wordt er ook eigenlijk gespeeld. Voor het grootste gedeelte van de voorstelling. En dat is ontzettend moeilijk om zo'n groot te spelen. En dat doen ze onwaarschijnlijk goed. Bovendien zitten er. Uh, ook goede memes. Het is echt. Je zit. Het is een soort comedy, wel sfeer. Uh, muziek van Alberto Klein-Goldewijk... wat hij in zijn eentje doet, notabene, doet hij onwaarschijnlijk knap. Ja, dat hangt allemaal een beetje naar Brecht en Wilde Dat is een beetje die sfeer. In de open lucht voegt dat nog iets toe? Ja, in de prachtige... Uh, ik vind dat namelijk een heel fijn theater, dat, dat Amsterdamse bos. Ja, ja, precies. Omdat die, die grote manier van spelen daar ontzettend tot zijn recht komt. Ja, dus, wel als nadeel dat ze inmiddels al heel veel voorstellingen af hebben moeten gaan ja, ze ja, zijn door het, weer. het aan de beurt. Dus, ja. uh, dus als jij straks gaat praten, waar moet je naartoe? Dan, dan Als je me dat gaat vragen, dan, dan <laughs> moet je daar naartoe naartoe. Ze hebben <laughs> nog deze, één okay. week... Dus ik heb het is heel vol van ideeën. De voorstelling is lang. Twee uur en een kwartier zat ik er. Ik heb uh, twee uur en een kwartier mijn ogen uit zitten kijken. En, en er zit begin van het derde bedrijf ook een geweldige... dat vond ik echt een hoogtepunt. Een, een, een scène van Johan uh, den Haaf die opeens compleet uit zijn rol stapt. Ik hou daar zelf nooit zo van. Maar dit is zo goed gedaan samen met Maarten Heijmans doet hij dat. Kijk, er wordt een goed potje gezongen. Het is een soort totaaltheater. En dan op dat gigantische podium in die geweldige omgeving... Meer dan waar ja, voor je geld. Het is gewoon leuk. En ook. het is ook wel een liefdesdrama, maar je lacht je ook een kliek. Man. Het is Jij kiest, als je zou moeten kiezen, hiervoor. Nou, je hebt Alleen al, al uit solidariteit, zeg maar, met je de artiesten. Mevrouw ja. Corbein, als u uit allebei zou moeten kiezen... de film of deze openluchtvoorstelling? Absoluut de film. De film, toch de film. Ja, daar moet je sowieso naartoe. Ja. En het mooiste is natuurlijk om ze allebei te gaan bekijken. Zelf ja. overigens ga je theater in binnenkort. Ik wou bijna zeggen, Jan, wat ontzettend lief van je. Nou ja, dus met, met Paul de Munnik. Ja, met Paul de Munnik. Twee vleugels in een kerk. Drie vleugels Drie zelfs. Naar twee uh, akoestische en één elektrische. Uh, in de Duif hier in Amsterdam, de hele maand september... spelen we het programma Heimweer naar de Hemel. Gaan Paul en ik gewoon gezellig met z'n tweeën alleen maar dode zangers zingen. <laughs> Klinkt hartstikke gezellig. Okay. Maarten van Rozenaal, dankjewel uh, voor je recensie. Dorette Korbeij, dank ook voor de toelichting en succes. Uh, ik hoop dankjewel. dat het, uh, het rapport de impact zal hebben... die u ook hoopt dat het rapport heeft. Na drie uur gaan we het hebben over de vraag of asielzoekers... wel of niet moeten kunnen werken. Sport met Barbara Barend. Allemaal na nieuws en reclame op deze zender Radio 1. Avro